Dit is Deze Week in tablets aflevering 61, opgenomen op maandag 26 november 2012. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Uh, dat is vrolijker dan dat ik je de hele week heb gehoord. Drie de hele week? Wow. Wat, wat, wat een stress jongen. <laughs> Ach, het is bijna kerst dan kunnen we weer achterover gaan hangen. Ja, ik dacht dat het kerst misschien wel weer een drukke tijd zou zijn voor jou. Nou, wat ik me herinner van vorig jaar was het uh, tussen kerst altijd nu redelijk rustig. Oké, dan zul je daar wel voor klaar. <laughs> altijd wat te klagen. Zo is dat. Je moet natuurlijk gewoon altijd iets te klagen hebben, anders word je complacent, hè? zeg maar. Ja, precies. En uh, hoor ik nou dat je je niet geschoren hebt, want ik hoor zo de hele tijd je microfoon zo langs je baard scheren, of, uh, of uh, wat hoor ik? Schuren? Nee, is goed, is je niks. Ik weet niet, mijn, uh, mijn Logitech wil nog wel eens kraken, zeg maar. Ik hoorde echt zo als of, het, of het roken was, of dat ding langs je, je baard ging, zeg maar. Nee, geef hem bij. sorry. Mm, all right, weer. Nou goed, uh, dat jij zagrijnig was, dat is niet het enige nieuws natuurlijk deze week. Wat... Uh... Wat is er gebeurd in Tablets Magazine Land? In, in, in Tablets Magazine Land uh, is er uh, aardig wat gebeurd. Maar in Tablets Land op zich is er uh, vrij weinig gebeurd. Niet, uh, niet heel veel bijzonders. Uh, ja, wat onderzoekjes. Hè? Dingen die niet zeggende dingen Wat geruchten over, <laughs> over updates. Ik vind het mooi dat je onderzoekjes als niet zeggend uh, omschrijft. Want uh, die mening deel ik wel in de meeste gevallen. Ja, en ja, goed, het ligt er maar wat over gaat. Hè? Maar um, de onderzoekers die nu naar buiten kwamen, waren meer van uh, uh, tablet-magazine-lezers. Lezen ook meer geprinte magazines. Dat soort dingen. Dat is wel interessant, maar ja, het is meer om te vullen. <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, nee, goed, voor de rest uh, niet heel veel bijzondere dingen. We hebben een aantal lijstjes gemaakt van de beste tablets voor het lezen, voor games, voor beperkte budgetten. En er uh, oh, doodde ook weer een nieuwtje op dat Samsung bezig was, Sam. Android 4.1 Jellybean Updates. <laughs> dat hebben we ook al heel vaak voorbij horen komen. En, en, en, en volgens mij en, zei hij op een gegeven moment ook uh, in de telefoon zo tegen mij... ...van uh, Samsung, uh, die is aan het werk aan een Galaxy Tab Mini. <laughs> oh, dat, dat, dat zag ik ergens voorbij komen, ja. de Galaxy Tab 7, 7 Mini of zo. Ja. Uh, en dan is de 7.0 wordt micro, 7.7 wordt mini. Precies. En, nee, <laughs> nee. Dat was uh, in ieder geval vaak vaag gerucht. Weet niet. Ik heb ook niks over geplaatst, daar niet van. Oh, oké. Okay. Ja, ik kom me herinneren dat je daar iets van zei. Ik vond het wel grappig gaan klinken. Ja, nee, dat was ook het enige. Voor de rest, niks, niks bijzonders. Ja, we hebben een aantal reviews geplaatst. Want het is een, een drukke review-maand uh, geweest. Of tenminste, we zijn nog niet klaar. Maar een uh, aantal mooie reviews geplaatst. Waaronder deze week de Argos 101 xs Met coverboard, keyboard. En de uh, iPad 4. Die heb jij uh, van het weekend geplaatst. Mhm. Mm Zullen we met de mooiste beginnen? Uh, ja, ja, is goed. De ah, Argos, zeg maar. Ah, Goede graf, jongen. Ja, de Argos zou ik dus niet kopen. Uh, ik zou hem dus ook niet aanraden aan mensen. En dat is de, zeg maar de, de executive uh, summary. Ehm. Um, het is gewoon niet zo'n heel goede tablet. Uh, hij, ziet, uh, hij is wat dun, zeg maar. Ik vind het design, uh, kan je smaak zijn of niet. Uh, wat mij betreft heeft dat een redelijk hoog visieprijs gehaald. Maar, oh wel, daar zou je overheen kunnen stappen. Maar, uh, Hoewel het allemaal op papier niet echt slecht is, zeg maar, is het in de praktijk gewoon slechter. De, het scherm uh, heeft bijvoorbeeld net zoveel pixels als andere schermen of wat dan ook, maar is gewoon een slechter scherm. En jij hebt meer verstand van POS en IPS en uh, MVA en uh, LCD en LED en eh, weet ik veel allemaal. Uh -huh. uh, ik kijk gewoon naar zo'n scherm en denk van... Au, oh, dat doet me pijn aan mijn ogen. Hè. Oh, wat? <laughs> oh. Ja, hé, een beetje overdreven dan, natuurlijk dan. Maar zo, zo, zo, zo, zo werkt het wat mij betreft. En uh, nou goed, dat is natuurlijk een groot nadeel. Dan kom je op een gegeven moment naar de software die erop draait. Dat is nog ijscream sandwich. En ijscream sandwich is gewoon niet zo heel erg goed... Zeker niet, uh, maar ook niet hoor. Ook niet als het door de beste hardware wordt aangestuurd. Uh, is het nog niet heel erg goed. Maar zeker niet als het door, uh, zeg maar, oudere uh, hardware wordt aangestuurd. Nou, het toetsenbordkoffer is wel nice, maar... het zit een plastic klepje op wat je zelf uit moet klappen. Dat kan alleen maar kapot en zo, weet je wel. Uh, ja. En ja, even gewoon het toetsenbord uh, is heel dun, maar ook redelijk flexibel... Dus het is niet echt fijn te gebruiken op schoot of zo, want dan buigt hij mee en dat, dat werkt niet fijn. Uh, en dan zijn er van die kleinere klachten als uh, voor het toetsenbordkoffer is de spatie, zeg maar. De verhoging van het koffer zit ervoor. En dat kennen we ook wel van andere toetsenborden, zeker van eerste generatie toetsenborden, bijvoorbeeld bij iPad en dat soort dingen. En dat blijkt gewoon in praktijk super te zijn. Je wil oh. gewoon met je duimen, hè, plat op tafel of op schoot, zeg maar, een beetje, hoe noem je die dingen, je knokkel of zo? Ja? Daar, nou, nee, dat is niet echt. Ik zit niet te kijken hoe ik dat doe. Het, zijn, het zeg maar met de zijkant van mijn duimen druk ik spatie in. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Dat doe ik ook op een makkie bordje. Ja. Ja, en uh, als, je, als, je, uh, <laughs> als je je duim bekijkt zeg maar, en, je, en je bedenkt dat je het met de zijkant doet... dan heb je dus niks aan het gewricht om over dat heuveltje heen te komen... want hij is op de zijkant en je kan hem niet in die richting buigen. Zeg maar. Dus dat heuveltje zit in de weg, zeg maar. mm -hmm. die verhoging. Ja. ja, en uh, dat is het wel zo'n beetje, en dan kost die ook 350 euro of zo, 370 euro of zoiets. Ja. En dat is gewoon uh, te veel geld voor wat je ervoor krijgt. Er zijn betere uh, prijs-kwaliteitsverhoudingen te vinden. Oké, okay, nou ja, goed, dat kan ik begrijpen. Uh, maar uh, het is wel, de, of, of bedoel jij meer van een losse tablet met los keyboard? Of bedoel oh. jij een, een, een Asus Transformer Pad 300 of whatever? Ja, nou ja, daar vind ik de value for money ook redelijk slecht. Maar uh, als je voor een goedkopere tablet zou gaan, dan kan je een goedkoper toetsenbord of een goedkoop Bluetooth toetsenbord erbij halen. Mm -hmm. En dan heb je uiteindelijk gewoon meer aan. Want zelfs, eh, je moet niet zomaar een toetsenbord, maar bijvoorbeeld die Logitech tablet toetsenborden die zijn regelmatig voor 49 euro of zo zie ik. Mm -hmm. nou, en dat is gewoon een prima deluxe toetsenbord. Uh, uh, en als je toch een toetsenbord wil hebben, dan kan je maar beter voor een goed toetsenbord gaan, lijkt mij dan. Ja. Uh, en dan, uh, die Logitech toetsenbord heeft dan ook een stand bij, zodat je je tablet er tegenaan kan zetten. En mm -hmm. ja, die zit niet dan met magneten aan de voorkant vast of, uh, of op een andere manier verbonden. Aan de andere kant, uh, jij weet dat ik mijn Logitech keyboard cover echt enorm veel gebruik. Mm -hmm maar ik gebruik hem nog meer zonder het Logitech Keyboard Koffer, gewoon met de Smart Koffer erop. Gewoon omdat je het niet altijd nodig hebt. Dus als je het ja. nodig hebt, kies je het ervoor om het ding wel of niet mee te nemen. En Sterker nog, ik merk regelmatig, uh, moet ik zeggen dat het sinds de iPad Mini wat minder is, omdat de iPad Mini nu eventjes populair is in, uh, bij mij, zeg maar, maar mm. dat ik regelmatig de iPad met Smart Koffer mee had en een toetsenbord koffer, dus dat ik hem niet eens toch op deed. Gewoon omdat als ik hem er even simpel uit moest halen op het moment dat ik in de trein zat of zo. Dan wil ik niet met dat toetsenbordkoffer in de weg zitten voor mezelf. Uh, en dat ik hem pas gebruik op het moment dat je op locatie bent en in het café zit. Of op de, bij je afspraak dat je hem erin kan zetten zeg maar. Uh, de, dus een losse combinatie is wat mij betreft niet echt per se een dealbreaker. Snap je wat ik bedoel? Nee precies. Maar als we dan even uh, samenpakken de, de tablets die we het afgelopen jaar gezien hebben uh, met keyboard dock. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen... Zijn allemaal slecht. Nou ja, dat, dat, zin, dat ligt ook aan de, aan de stand tablet. Maar wat is de toegevoegde waarde nog van een, een tablet met, met meegeleverd keyboard dock? Want dan betaal je al gauw gewoon 100 euro extra voor, minimaal. Mm -hmm. um, terwijl je het ook gewoon met een 50 euro Bluetooth-keyboard kan doen. Die echt beter is, overigens. Hè? Maar inderdaad, daar heb je helemaal gelijk ja. in. En uh, los van het feit of ik dat wel of niet een goede tablet vind. Maar stel, je hebt een Prime of een Infinity of een 300, weet je wel... Mm -hmm. Het hele ding is, is dat je um, uh, het, het verschil dat je hem uit je tas kan halen als je onderweg bent... is het verschil tussen een laptop hebben of een tablet hebben. En een tablet, die kan je eruit trekken, bekijken, terugschuiven zeg maar. Maar je kan niet, als je in de trein uh, zit of zo, uh, oh, en het is wat druk... of je moet staan of weet ik veel, je staat te wachten uh, omdat je je bus hebt gemist... en je moet een half uur wachten en je wilt eventjes wat doen of zo, weet je wel... Je kan hem er niet uittrekken en openklappen, want dan zit je met een laptop in je handen. Snap je wat ik bedoel? Dus dan ja. moet je het los loshalen. Uh, dus dat is gewoon een praktisch nadeel. Dus als je dan kijkt ook naar de kwaliteit en de prijs van die toetsenborden... Ja, dan is, zou, zou ik niet zomaar een eenduidig antwoord kunnen geven... van wat is nou echt de toegevoegde waarde van zo'n toetsenbord. Een toetsenbord wat dan op papier in ieder geval interessanter leek... was bijvoorbeeld zo'n toetsenbord koffer van de Surface... Ja, precies. Ja. Omdat die gewoon meer een koffer is dan een echt toetsenbord. Dus die kan je omklappen en in ieder geval dat ding nog gebruiken, zeg maar. Mm -hmm. Kijk, en een Lenovo Yoga of zo, die zou ik ook niet bij de bus gaan gebruiken. Snap je wat ik bedoel? Want ja. dan wordt als het nog een huge ding. Ook al zou je hem kunnen omklappen, zeg maar. Oké. Okay. Dus ik zou niet echt weten waarom uh, wat dan echt de, de toegevoegde waarde is van die dingen. Zeker niet... Uh, uh, zeker niet op de prijs-kwaliteitsverhouding-niveau wat ze nu bieden. Al heb ik bij de Microsoft Store een paar weken, zo ook nog een maand of zo geleden, uh, de Transformer Windows 8 lijnen gezien. En daar waren wel een paar problemen die ik heb met de huidige setup uh, wel opgelost. Dus wie weet, is die wel uh, echt een aanrader als die ooit komt? <laughs> de, de Windows, echt of de Windows 8. Maakt een precies, ja, er was dat een het Windows 8-versie, maar maakt denk ik niet zo heel veel uit. Uh, weet ik niet. Misschien een skimp zo ook wel weer op de hardware van de Windows RT. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Ja, goed. Die moeten we nog steeds binnenkrijgen voor een review. Ik uh, verwacht er weinig meer van, maar uh, we'll see. De iPad 4. Een beter? <laughs> ja, hij is beter dan de iPad 3. Sneller. <laughs> maar ook, ook sneller in de zin van: daar heb je echt iets aan? Nee. <laughs> <racht> je moet nee, je het, het eigenlijk weet je, het, he? is, het is echt heel simpel. Uh, heel simpel is het gewoon. Van, er is gewoon geen reden als je een iPad 3 hebt om op te gereden. Het hele ding is, niet iedereen heeft een iPad 3. Oh. Sommige mensen hebben een iPad 2, hebben een iPad 1, hebben een Samsung, hebben geen tablet, weet je wel. Uh, en die iPad 4 is gewoon weer beter dat je meer geld, uh, meer waard krijgt zeg maar, voor je geld als je dat achterlaat in de Dixons of in de Apple Store, whatever. En dus is dat positief. Het is uh, een snellere iPad 3. En uh, ja, heel veel meer kan je daar denk ik niet over zeggen... Uh, Anders dan wat ik dan in de review heb meegenomen... is dat het misschien voor de iPad 3-eigenaren... die een beetje, ja, ik weet niet hoor... ik vind het raar als je daardoor je bekocht voelt... tenzij je hem echt net hebt gekocht... maar dan heb je die mogelijkheid gehad om het op te ruilen, zeg maar. Mm. Uh, maar anders zie ik niet echt waar je over zit te klagen. Maar voor alle andere mensen die dus voor het eerst een iPad 4 gaan kopen... of whatever, is het een heel groot voordeel... dat het hetzelfde ding is, zeg maar, aan de buitenkant... Uh, ...als de iPad 3, zodat er een hele berg accessoires uh, beschikbaar is. En uh, dat is gewoon echt een niet te onderschatte voordeel. Want je kan het zo gek niet bedenken. Wil je hem in je keukenkastje uh, verwerken? Ja hoor, Ikea heeft wel optie. Wil je een tas met een speciale optie uh, om je iPad goed stevig in te houden? Net zoals dat je heel lang hebt gezien dat bijna alle... Rustzakken een speciaal notebookvak kregen, weet je wel? Mm -hmm. Nou, er zijn nu tabletvakken ja. in, in, in <coughs> dingen. En die zijn toch doorgaans meeste nog ingericht op 9,7, hè? En ja. niet op 10,1. Ik heb bijvoorbeeld zo'n zo zo ding van Crumpler, uh, zo'n tas. En ja hoor, de 10,1 past erin, maar dan kan die niet meer dicht met die flap, weet je wel? Omdat die... Uh, en dan bedoel ik de flap in de tas, zeg maar. De, de, de tas kan nog wel dicht, maar... Het is gewoon net even te lang. Die verhouding is natuurlijk anders. Hè. Hij is langer, de 10,1 inch tablets. Ja. Uh, dus dat soort dingen zijn erg voordelen. En dan heb je natuurlijk nog hoesjes, klemmen, stands. Maar uh... ja, er moet natuurlijk wel bij gezegd worden dat je... Uh, je hebt natuurlijk veel accessoires, maar je moet wel rekening houden dat je... Als je upgrade van iPad 1 of iPad 2, dat je, dat je accessoires met een connector niet meer kunt gebruiken. Ja. Maar ja, inderdaad. In, in, inderdaad. En ik, ik, het leek me ook zo'n groot probleem, weet je wel. Mm -hmm. uh, maar ik heb wel gekeken... Kijk, ik heb er wel accessoires. Sommige van reviews, sommige van mezelf. Uh, en niet heel veel accessoires hebben uiteindelijk een connector, weet je wel. Tuurlijk zijn er dingen als uh, speaker-docs en zo, weet je wel. Uh -huh. Maar ik ken denk ik meer mensen die voor een Apple TV of een Airport Express zijn gegaan... om hun speakers aan te sluiten dan een echt een daadwerkelijk doc. Dus er is echt een groep mensen die daar een nadeel van heeft, zonder meer. Maar... Hoe groot is dat uiteindelijk, weet je wel? En zo zijn er gewoon veel <coughs> minder uh, accessoires in verhouding die daar last voor hebben. Maar zeker, dat is een, is een nadeel. En ik zou Het dat niet... ligt het aan gebruiker denk ik. Hoor. Want ik kan me wel voorstellen, als jij echt een, een, een designer, een, een denim dock van 500 euro hebt gekocht, dat het best lullig is. Als je, dat, want dan wordt je, je upgrade, wordt ook gewoon gelijk veel duurder. Mm -hmm. Ja, ja. Er zijn veel geen adapters of wel? Nou ja, dat kan je. niet. Jawel. Oh, dat wel, jawel, jawel, dat zijn wel een heleboel adapters. Zijn gewoon, die zijn gewoon ook prima. Het hele ding is alleen dat die adapter, uh, en ik heb het alleen getest met iPhone 5 en iPod Touch uh, 5e generatie uh, in docs. Uh, maar die apparaten die staan er gewoon super stevig in. Die adapter is zeg maar zo groot als je duim, zeg maar. Mm. Uh, eigenlijk alleen het bovenste stukje van je duim, zeg maar, in landscape. En er zit dan, uh, aan de onderkant zit dan de 30G pin. En aan de bovenkant zit dan een piletje van uh, Lightning. Okay. Okay. Uh, daar kan je dus bijna alle docks gewoon prima mee gebruiken. En het is niet eens lelijk. Dat viel me echt alleszins mee. Alleen een iPad 4 is gewoon wat zwaarder dan al die andere apparaten. Dus dan zou ik dat... Uh denk ik, gewoon het grote risico vinden. Snap je wat ik bedoel? Want je ja. maakt de hefboom gewoon groter... waar dat ding op staat. En ja, hoe verstandig dat is... durf ik niet te zeggen. Aan de andere kant... dat bedenk ik me nu pas... had ik misschien ook in de review kunnen zeggen... maar in die docs... en check het maar eens op de plaatjes... of de docs die je hebt... of wat dan ook... zit bijna altijd een ondersteuning... waar die iPod of iPad tegenaan leunt. Snap je wat ik bedoel? Uh -huh. Dus het is niet zo dat die rechtop in een, in, in, in een connector staat... en dat die alleen maar op de connector steunt... Dus zelfs al zou je dat wat verhogen, is er in de meeste gevallen is er nog steeds dat armpje of dat stukje rubber of hè, dat uitstekende dingetje op zo'n dok, die, um, uh, die hem op zijn plaats houdt. Dus wie weet is dat hefboom-effect niet eens zo heel belangrijk. In principe, de Apple Store in Amsterdam op uh, Leidseplein had geen één dok die niet een steun had, zeg maar. En die hadden echt 30 docks of zo. Oké. Okay. Dus wie weet valt het ook nog wel wat mee. Maar ja, Apple is dan wel gierig... en die geeft je dan niet zo'n connectortje erbij, zeg maar. Omdat je dan 30 euro voor betalen. Maar als je 500 euro voor een dock over hebt... dan zou die 30 euro, kan je er waarschijnlijk ook wel overheen komen. En dan blijft het natuurlijk ook nog zoiets van... Ja, zo gaan die dingen, zeg maar, weet je wel. Mm -hmm. Als jij uh, een, een auto koopt en je laat daar speciale matten in doen... en je stiksels op je, op je hoofdtelefoon. Ja, als je een nieuwe auto koopt, dan heb je dat niet meer. Ik bedoel, op, ik zeg niet dat dat altijd geldt, zeg maar. Maar er is een grens dat je zegt van... oh, wel, ik kies nu voor iets nieuws en daar hoort... Wat jij zegt, hè? daar hoort deze beslissing dan ook bij. Net zoals dat we het al eerder hebben besproken. van goh, Als je van Android naar iOS gaat of andersom. Een deel van je beslissing moet gevoed worden door hoeveel apps je hebt gekocht. Ja. En als je daar nou mee kan leven en zegt, oké, okay, ga nieuwe apps kopen. So be it, weet je wel. Maar kom er niet daarna mee. Dus ga, ga niet nu eerst twee jaar een iPad hebben. Dan een Android tablet kopen en dan klagen op het internet van, goh, ik moet al die apps kopen. Ja, uh, keel weet je wel. Ja, precies. Oké, okay. dus dat is wel uh, weer een beetje de, de aanrader van dit moment. Uh, als, je echt een, uh, als je er helemaal blanco instapt en op zoek bent naar een goede tablet. Dan uh, zou ik de iPad Mini uh, waarschijnlijk op één zetten, uh, iPad 4 op 2 op dit moment. Oké, okay, cool. Uh, ik denk dat het gewoon voor meer mensen de iPad Mini waarschijnlijk geschikt is, zeg maar. Ja. Uh, maar uh, de iPad 4 is uh, zeker... Uh, uh, de beste uh, 10-inch iPad die er tot nu toe is. En overigens heb ik in de laatste weken, sinds dat de iPad mini er is en de iPad 4... ...ken ik meer mensen die een iPad 4 hebben gekocht dan een iPad mini. Dus kennelijk uh -huh. is er nog steeds wel markt voor. Ja, absoluut. Het zal niet uh, helemaal inzakken. Zoals bijvoorbeeld de vader van de vriendin van mijn broertje. Die, die heeft een, een, een, een grote iPad gekocht, een 4, omdat hij... Uh, Misschien ook omdat het zijn eerste iPad is. Hè? Dat, dat ik weer makkelijker kan switchen naar iets kleines... omdat ik nog zie dat het precies hetzelfde is, zeg maar. Maar hij uh, heeft ervoor gekozen, niet alleen vanwege het retina-scherm, maar ze, ze hebben zo'n abonnement op de krant, zeg maar. En dat is toch weer net iets meer krantformaat, hè? omdat het groter is. En uh, op die manier hebben zij geredeneerd. Niet, uh, niet de reden die ik zou geven van... Goh, een iPad Mini verschil met de iPad Maxi... is gewoon of je wel of niet veel content erop wil maken... Ja. Dus wil je veel uh, iMovie, garageband schrijven, dat soort dingen. En dan zou ik waarschijnlijk eerder richting iPad 4 neigen. Uh, maar voor hem was dat helemaal niet te sprake. Want die gaan echt niet tikken op dat ding, weet je wel. Nee, In ieder geval niet meer dan. Nou, dan, dan, dan, dan, dan. Ja, wat je zegt, het ligt ermee dan wat je ermee doet. Hè? Kijk, boekenlezen is weer een heel ander verhaal. Uh, ja, exact. Dus uh, oké, okay, cool. Maar wat als je budget uh, 200. Laat even zo zeggen, 230 euro is. Zou je dan een Huawei Mediapad 7 Lite aanschaffen? Oh, ik dacht dat je 230 euro zei, omdat dat mijn favoriete Android tablet is, om aan te raden. Die YARF die kost toch 230? Oh, dat had ik niet even meer, geen rekening houden, oh nee. Nee, uh, nee, die zou ik niet aanraden, die Mediapad 7 Lite die je nu probeert uh, <laughs> te pluggen. Um, nee, want als je dat geld hebt uitgegeven en je wilt een 7-inch tablet, dan ben je echt heel stom bezig als je geen uh, uh, Nexus koopt. Mm. Want dat is gewoon de beste optie. De 30 uh, euro, is, ja, niet dat heel belangrijk is, maar de MediaPad 7 Lite, uh, zag ik net, ook wordt uh, 219 euro in Nederland. Next 7 is 249 euro. Ja, maar de 16 gigabyte versie is 199 euro. Ik snap niet waarom we altijd maar over die 32 gigabyte versie ja, Nee, nee, nee, 6 gigabyte is niet meer te koop. Dat was inderdaad het idee, dat die zou, uh, die zou verkocht gaan worden. Totdat uh, alles, alles weg was en dan zouden dan een prijs van 199 euro krijgen. Hmm. Maar dat, dat plan is niet doorgegaan. Alle winkels hebben gewoon de 16 gigabyte gevoerd en gewacht. Totdat iedereen die 16 gigabyte kwijt was. Oké, okay, oké. Okay. Nee, nee, ik dacht echt dat dat zo was. Uh, ja. Ik zou misschien wel eens een keer tablets magazine lezen. om op de hoogte te blijven van het Psst. laatste tablet. Nee, zelfs voor 30 euro. Sterker nog, zelfs voor 50 euro. zelfs voor 80 euro zou ik voor een andere optie gaan. Uh, want. Uh, er zijn twee, drie dingen goed aan die Mediapad, zeg maar. Even duidelijkheid: en... die heb jij inmiddels thuis liggen om te reviewen, Ja, uh -huh. <laughs> yeah, um, de dingen die goed zijn, zeg maar, is dat mensen het Nexus 7-formaat kennelijk fijn vinden. Hetzelfde uh -huh. formaat. Mensen vinden de bouwkwaliteit van de Nexus goed. De... Hoe... Weewee? En Volgens mij moet je dat weewee of zo uitspreken. hoe Hoe wij? Nee, de Mediapad... Um, ...is met luxere materialen in elkaar gezet. Dus die heeft aluminium shit en zo, weet je Dat is gewoon chiquer. Hij is wel 30 gram zwaarder, maar chiquer. Overigens heeft hij zo'n Chamfered Edge... ...net zo als de iPad Mini... In de iPhones, alleen is die chamfered edge van plastic gemaakt. En dan is het hele allure van zo'n chamfered edge opeens weg, kan ik je verklappen. Maar hè, uh, betere bouwkwaliteit, voelt solide aan, dat soort dingen. En het glas is oké okay wat er voorop zit. Het scherm is iets minder. Heeft iets minder pixels. 12 nog wat keer 600 in plaats van 12,80 keer 800. Maar... Pff, ja, uh, niet het storendste van het apparaat. Het storendste van het apparaat. Oh, het laatste ding wat goed is, is dat mocht je crazy genoeg zijn om uh, je telefoon te vervangen door een tablet, dan kan je met dit ding bellen. Alleen je zult dan wel altijd een headset moeten gebruiken, want er zit geen oordingetje aan de bovenkant, zeg maar. Ja. Weet je wel, dat je hem <laughs> als een soort Galaxy Note aan je hoofd kan houden. Ja, wat het is... verschil overigens helemaal niet zo heel groot is, zag ik. <laughs> dat is echt opvallend, maar oh wel. Um, maar ja, dat zijn goed, de goede dingen. Dat is natuurlijk ook uh, niet alleen bellen, maar ook gewoon 3G internet voor onderweg. Er zit een 3G-module in. Oh ja, ja, exact, exact, exact. Ja. En je kan ermee sms'en en sms'en is ook niet een onderschatte voordeel. Want je kan WhatsApp en zo gebruiken. Ook al gebruik je het over data, maar hey, je moet een 3G-module hebben. Uh, goed, het klinkt allemaal positief. Alleen, het wordt allemaal allemaal kapot gemaakt door de langzame processor die erin zit. Hm. Want uh, het duurt gewoon heel erg lang. En uh, uh, te lang en het verschil is dat je dus ook dus niet ziet uh, zeker omdat het ijscream sandwich is en Jellybean heeft met Project Butter niet alleen de snelheid uh, per se verhoogd, maar heeft ook ...de visual cues verbetert. Dus als jij op een logoetje drukt... ...dan ver verandert er heel ietsjes... ...net zoals op de iPad doet... ...zodat je meteen weet van... ...oké, okay, ik heb iets geklikt... ...en nu moet ik geduld hebben. Soms is dat 0,3 seconde... ...soms is het een seconde... ...maar je weet van... ...mijn input wordt nu verwerkt. Snap je ja. wat ik bedoel? A ja, ja, ja. Scheme Center heeft dat nog niet... ...en als hij dan langzaam is... ...zit je dus te tappen en te doen en dan denk je, wanneer gebeurt er nou wat? En dan opeens verwerkt je vijf taps, weet je wel. En dan zit je op een of andere random Google Search pagina. En dat is me echt meer dan eens voorgekomen. Uh, en dat is gewoon een heel, uh, heel vervelende ervaring. En ook mensen met meer geduld dan ik... zullen daar niet zo heel erg makkelijk mee kunnen, kunnen werken... omdat je die visual cues gewoon blijft missen... Dus je drukt en dan denk je, oké. Okay, oh, wacht, ik heb denk ik niet goed gedrukt of zo, weet je wel. Oh, ik had vette vinger of ik zat ernaast of wat ook. En dan druk je nog een keer en dan bam, zit je opeens random ergens, weet je wel. Ja. Plus, uh, stel nou dat dat gebeurt en je drukt op back, dan duurt het weer super lang voordat dat wordt verwerkt, zeg maar. Want het duurt allemaal zo lang op dat ding. Hm. Dus nee, de Mediapad Safe Light, uh, ik ga hem nog wel een keertje resetten, want misschien is er wat aan, je aan de land. Ik kan me haast niet voorstellen dat het ding zo ruk is. Hoeveel snel... RAM zit erin? Geen idee. Het zal 5 van de 12 mee zijn dan. Ja, jammer. Nee, Kunnen... don't care about that. <laughs> pas, uh, uh, pas op het moment dat ik last krijg van dat soort dingen, moet ik kijken waar het aan ligt, zeg maar. Maar in principe maken we me echt niet uit hoor. Of je een oude stoommachine in die tablet levert, zolang het maar werkt. Ja, precies, dat is wel Ja, toch? Alright. Too bad. Nou, nu, mag je, nu mag jij even wat, uh, die podcast vullen, want ik heb nu volgens mij een paar van die dingen genoemd. Het gaat wel goed gaan zo. <laughs> Jolla, ja. Jolla. Ooit van gehoord? Ja, ik heb het toevallig met Ronnie over gehad vorige week donderdag. Um, maar daar heb ik over gehad van, uh, don't care about it. Ja, nee, ik zag het voorbij komen. Ik wist ook helemaal niet dat het eraan zat te komen of zo. Ik heb natuurlijk Mego, dat, Mego, dat kennen we wel. Het uh, besturingssysteem wat nooit echt uh, van de ah, grond gekomen is. Vertel even, wat is Jolla? Jolla uh, is een uh, bedrijf, volgens mij uit Finland of een organisatie, een, een groep van mensen, ex-Nokia-medewerkers ook nog eens... Uh, die zijn een open-source project begonnen op basis van Mego. Uh, en dat is zeg maar een besturingssysteem. En dat hebben ze de naam Sailfish OS meegegeven. En dat willen ze open-source uh, gaan inzetten... dus dat de community daaraan mee kan werken, uh, developers, ontwikkelaars... iedereen die, die het eigenlijk maar wil en een beetje, beetje verstand van heeft. En dat besturingssysteem willen ze gaan inzetten voor... Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Dus uh, tablets, smartphones, smart TV's, printers, weet ik veel, in-car systemen. Um, dat willen ze allemaal gaan doen en daar hebben ze van de week een presentatie over gegeven. Dat, de, ik zag het toevallig voorbij komen, ik heb het even live gekeken niet heel lang volgehouden. Ze hebben een video getoond met de UI-demonstratie van hoe het eruit ziet. Het ziet er best gel gelikt en leuk uit. Um, en, en ze hadden het ook over Android-applicaties. Die zouden binnen Sailfish kunnen draaien. Maar wil je ze optimaal laten draaien als developer... moet je ze wel aanpassen aan Sailfish OS. Uh, goed, Net dat als ze... met BlackBerry bijvoorbeeld. Sorry? Dat doet BlackBerry OS ja, ook. Ja, precies. Met zo'n uh, emulator. Ja, ja. Zoiets weet ik veel. Um, en uh, ik was eigenlijk meer benieuwd voor... oké, okay, maar wat zijn dan de plannen qua hardware partners? Uh, het enige wat ze eigenlijk zeiden... is dat ze een samenwerking hebben met de Finse Telecom Provider DNA of DNA... Uh, die gaat smartphones met Silphys op de markt brengen. Nooit van gehoord, don't care. En um, voor de rest, vrij weinig interessant uh, over wat, wat de toekomst gaat brengen qua Silphys OS. Ik weet alleen dat het wel uh, leuk en aardig uitzag, maar niet echt wat we ja, mee kunnen. De dingen wat ik zag leken mij een beetje als een soort symbium de luxe, zeg maar. Uh -huh. uh, de Symbium-versie van een modern smartphone OS, laten we het zo maar noemen je uh, weet je het is uh, kijk open source en zo ambitieus van het moet in alle apparaten van je van je van je weet ik veel van je tablet tot aan je magnetron. Uh. Zo'n schot hagel, weet je wel. Dat is, wat mij betreft, een beetje zwak botten. Want er is een goede open source optie. die uh, iedereen kan aanpassen naar zijn eigen smaak. Dat is Android. Ja. En Android heeft gewoon naamsbekendheid, marktpenetratie en al dat soort dingen. Dus die goede optie is er al. Dus probeer je te onderscheiden. Zou ik dan doen, hè? Zou, probeer je te onderscheiden op iets wat bijvoorbeeld bij Android. Uh, ...minder dan optimaal is. Ik kan me voorstellen dat je met zo'n soort... Zo ...als je een smartphone-OS hebt, hè... Mm -hmm. ...die je dus inderdaad mm -hmm. gewoon wil uh, laten gebruiken door iedereen... Waarom kies je dan niet voor om eerst gewoon op smartphones te gaan richten en te zorgen dat je zegt van goh, laten we ons op low-end smartphones uh, richten. Dus dan moeten we zorgen dat we dat optimaliseren voor dat type hardware. Laten we functies weghouden, want een heleboel mensen kiezen Android omdat dat goedkoop is, die niet per se zitten te zoeken naar uh, customisatie en zo, systemdingen. Uh, Probeer te zorgen dat er bijvoorbeeld een, uh, een, een vaste afspraak is van uh, hoe werkt de Home-knop. Zodat je de voordelen die mensen zien bij iOS... Hè, die gewoon kiezen op basis van wat, wat voor budget ze te besteden hebben... en niet omdat ze zo'n fan zijn van Steve Jobs of zo'n fan zijn van Larry Page. Hè, kies, probeer je dan te onderscheiden van Android in dat segment, zeg maar. De high-end Android mensen die, die maken toch hun keuze wel, zeg maar... En de low-end en, uh, Android mensen... die hebben niet zo heel veel te kiezen... omdat ze worden beperkt door prijs... maar Android heeft zijn eigen nadelen. Ik zou bijvoorbeeld een soort open-source iOS-achtige... Uh, dus wat met meer... Hoe noem je dat? Beperkingen en minder opties in zoverre. Zou ik een veel grotere kans geven dan een tweede Android: waar je maar moet skinnen en allerlei andere BS mogelijk moet zijn, zodat het alleen maar lastiger wordt om dat goed te draaien op goedkopere hardware. Mm -hmm. Oké. Okay. Kijk, dat is de, de, de, niet het enige positieve wat ik over, over Windows 8 uh, kan zeggen... van die hardware wat ik gezien heb. Maar één van de positieve dingen van, wat ik van die hardware kan zeggen... is dat er een homeknop op al die tablets lijkt te zitten. En zo'n homeknop is gewoon een soort vangnet voor mensen... Mm -hmm. weet je? Wij gebruiken onze homeknop als we hem nodig hebben Mijn moeder gebruikt de homeknop Als ze even niet meer weet waar ze geklikt heeft En niet meer weet waar ze is binnen een applicatie Of binnen een, een website of wat dan ook Homeknop, bam Ik zie weer wat ik gewend ben Weet je wel ja, ja, ja. En, en, en die veiligheid zeg maar Die mis je in een heleboel Android tablets uh, en dan heb je bijvoorbeeld die backbutton... wat sinds de laatste generaties iets beter wordt ingezet... dat die ongeveer dezelfde functionaliteiten krijgt. Maar er zijn meer dan genoeg uitzonderingen... op te uh, bedenken van apps en van andere dingen... die op een andere manier gebruik maken van die, home button, of van die back button zeg maar. En weet je, dat brengt alleen maar verwarring in. En dat is prima voor de mensen die handig genoeg zijn om dat te begrijpen en die daar de tijd voor willen insteken en sterker nog zoveel controle over hun apparaat willen hebben dat ze zelf een functie kunnen geven aan die button zeg maar mm -hmm. een heleboel mensen willen gewoon iets waar ze mee kunnen facebooken e-mailen internet instagram en uh, whatsapp zeg maar en uh, kiezen voor de goedkoopste optie die ze dat kan leveren en hebben de andere dingen niet meer nodig dus probeer dan in die, dat segment, zeg maar, iets beters te maken... wat voor sommige mensen beter is, zeg maar. Ja, ja, goed, ze hadden het wel over... Uh, gebruiksgemak moet veel groter zijn... en moet allemaal veel stijl zijn dan Android, hè? Bij Yola. Mm -hmm. Ja, ja. Oh, dat zou misschien ook wel... dat, dat uh, Silvis daar een kans voor heeft. Alleen, waarom is het dan nodig... om meteen aan te kondigen? En het moet in auto's... en het moet in, in, in televisies... en het moet in magnetrons en overal. Probeer gewoon ergens te beginnen, weet je wel... in plaats van te zeggen... ja, dit is voor alles... Iets wat voor alles is, werkt heel slecht. Eh, werkt heel slecht als marketing tool, zeg maar. Ja, precies. Nou goed, ik ben er ook nog. Een, uh, ja, het, het kwam bij mij echt zo over als een nieuwtje tussendoor en daar horen we nooit, nooit meer iets van. Hetzelfde ja. dat we met Mego uh, de afgelopen tijd gehad hebben. Ja, daar hebben we zo nu en dan een keer iets van gehoord, maar nooit echt. Uh, we hebben ooit één uh, Mego tablet van Acer uh, gepresenteerd zien worden. Dat oh, kan ik me niet eens herinneren, joh. Eh, eh, kijk, eh, dat, eh, dat is zo. En dat is precies wel misschien wel het belangrijkste euvel wat ze moeten overkomen. Is dat eh, zelfs jongens en meisjes die zich dagelijks bezighouden met dit soort dingen... ...geen energie hebben voor de derde OS of vierde of vijfde OS, hoe je het mm. wil beschrijven. Eh, dat betekent dat je dat kan vanuit gaan dat consumenten daar nog minder energie ja. voor over hebben. Ja. En dus uh, ja, het zal wel niks worden. Nee, maar consumenten win je, win je ook niet met dit soort dingen. Die win je denk ik. Op, de meeste consumenten win je op de winkelvloer. En nou, ik denk dat het een combinatie van twee dingen is, hoor. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt dat uh, een, een, een smartphone of een tablet moet je aangeraden worden door de, het winkelpersoneel. Mhm. Mm ik denk dat het misschien nog wel belangrijker is... is dat je het om je heen hebt zien gebruikt worden. Ja, precies. Ik denk dat daar iOS bijvoorbeeld een heel groot voordeel heeft gehad. En dat daar nu Android uh, ondertussen een heel groot voordeel uithoudt. Dat mensen, ook al weten ze nog niet of ze iOS of Android gaan doen... ze komen zo'n winkel binnen en ze kennen ze alle twee. Want hè, broertje heeft een, een Android, een buurman heeft een iOS... en alle twee hebben we gezien van hoe, hoe dat er ongeveer uitziet. Weet je wel... Nogmaals, ik gebruik vaak mijn moeder als voorbeeld, als simpele tablet-computergebruiker. Uh, uh, uh, maar zij heeft een relatie met iemand met een Android-telefoon, weet je wel? Dus die heeft wel gewoon uh, exposure voor een Android-telefoon. Dus als zij een telefoon gaat kopen, weet ze van alle twee dingen hoe het omverwerkt. Ze kent van mij en mijn broertje kent ze iOS. Mm -hmm. En ze kent Android van, van andere kanten. Ja. Dus dat is denk ik net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan alleen het winkelpersoneel. Ja, precies. Maar als je met een, een, een nieuw OS zou komen, dan, dan wordt dat lastig. Dan ben je afhankelijk van de early adopters, zeg maar. Dus de mensen als jij en ik, mm -hmm. um, die, die moeten dan de meute overtuigen. Hè? De, de, de, jij raadt het aan aan jouw vriendenkring, die mensen raden het weer aan, gaat het zomaar door. Mm -hmm. um, maar... Uh, je moet ook vooral in de winkel, uh, denk ik, heb je dan het lastige. Want iedereen, wat je net zegt, iedereen kent Android en iOS. En als je dan daar als, als selfish OS tussen staat, heb je, heb je bijna geen schijnbaar kans. Ja, precies. De, die twee dingen zijn niet mutual exclusive. Hè? Je moet zich zeg maar alle twee uh, raken. Mensen moeten het en gezien hebben in hun buurt en ze moeten de mogelijkheid hebben om het te kopen in de winkel. Dus laat zeggen met hulp van een verkoper. Uh, maar wat we ze zeggen, het probleem is dat zelfs jij... Uh, die doorgaans meer geduld hebt voor dit soort dingen dan ik... al een beetje zo bent van... Jolla, <laughs> kunnen we dan alsjeblieft naar het volgende onderwerp? Uh, God, God, met je jolla. Mm. Uh, ik bedoel, we hebben geen energie <kwijls> meer voor, uh, voor. Want we hebben Windows 8 om te testen. We hebben iOS om mee te blijven doorgaan. We hebben Android om mee te blijven doorgaan. Ja. En misschien is dan BlackBerry, ook al zien we dat ook al niet gebeuren... heeft in ieder geval volgend jaar nog meer kans dan Silvis. Want Blackberry is in ieder geval nog een naam wat we tegen gaan komen. Ja. En Silvis doen we het met een Fins of zo. Hoe cares echt? Rot op! Ja, nee, precies. Oké, okay, voor een onderwerp. Ehm... Um... Oh ja, even over besturingssystemen nog. En dan, eh, want Windows 8, eh, dat was wel een nieuwtje. Of een nieuwtje, het kwam niet van Microsoft zelf, maar van Win App Update, Een website die eh, in de gaten houdt hoeveel apps er zijn, denk ik, voor Windows. En die kwam er het nieuwtje dat er op dit moment 20.000 Windows 8 apps beschikbaar zijn. Nou, en, niet in de Windows 8 store die ik heb. Nou, dat wou ik zeggen. Er zitten twee interessante punten aan. Uh, enerzijds is, uh, 10.000 daarvan zouden volgens tweakers voor Nederlandse gebruikers beschikbaar zijn. Het grootste gedeelte zou beschikbaar zijn voor Chinese gebruikers. Maar aan de andere kant um, krijg ik veel reacties onder dat artikel... en wat jij nou net zegt van... ik zie er maar 20 of ik zie er maar 30. Waar, waar zijn die apps? Het, het ja, lijkt ja, me dit ook weer een zoontje is van... Waar, waar, waar, en ik zal dan nou wel weer, weer de reactie krijgen... van waarbij het over negatief over Windows of, of whatever... Maar... Ja, ik vind dat je er wel eens mee op moet houden. Ja, precies. Ja, maar waarom krijg je dan zoveel reacties van mensen die zeggen van... ...waar zijn die 10.000 apps dan? Ja, nee, ik ben het met je eens hoor. Er zijn geen 10.000 apps, in ieder geval niet in mijn uh, app store. Microsoft, whatever store. Maar ik heb begrepen, en nogmaals... Uh, ...het hele ding is, niemand begrijpt uh, waar die cijfers vandaan komen. RT, Windows 8, uh, Intel, twee versies, al, al die dingen. Het schijnt dus dat die 20.000 apps allemaal werken. Het zijn niet de exe bestanden... Maar ook niet alle apps, die zijn via de uh, app store te verkrijgen, zeg maar. Dus die zijn dan op andere plekken te vinden, die niemand kent nog, zeg maar, die andere uh. plekken. Dus dat is, dat is wat ik ervan begrepen heb. Maar iedereen, van, van, van technologiejournalisten tot podcasters, tot hobbyistbloggers... tot mensen op Twitter, op Google Plus, overal, in winkels bij Microsoft... Iedereen heeft een ander verhaal en een andere interpretatie van cijfers, van functionaliteiten, van mogelijkheden, al die dingen. En dat is gewoon op dit moment een van de grootste problemen van Windows 8. Niemand weet precies hoe die vork in de stilstreekt. Maar tegen Microsoft het heeft het toch al een keer heel duidelijk gemaakt. Hij heeft toch gezegd, alle apps die op Windows 8 en Windows RT beschikbaar gaan zijn, kun je alleen downloaden uit de Windows Store. De rest nee, alle mogelijk. apps die alleen in Metro draaien kun je alleen in de Windows Store kopen. Andere apps kan je ook op andere plekken kopen. Ja, maar wat zijn andere apps? Nou, hij heeft het niet over apps, hij heeft het .exe bestanden. Of wat? Ja, hoe noos. <laughs> Weet je, de, ik zou het niet weten, zeg maar. Dat begint lastiger te worden. En dat is inderdaad. En jij zegt, dat heeft Microsoft zo lekker duidelijk gemaakt. Wat Microsoft tegen mij heeft gezegd, toen ik tien keer vroeg bij die winkel: van, wat is nou het verschil? Was het beste antwoord wat ik kreeg. Ja, alle, alle Windows <laughs> RT-hardware komt met een sticker. Dat is echt serieus het antwoord wat ik kreeg. Dat staat ook in mijn stukje wat ik daarover heb geschreven. Maar ook, ook de luid die daar. Als vertegenwoordiger van Microsoft liepen en sterker nog, er was een, bijvoorbeeld een developer van Microsoft bij, niemand kon mij een goed en sluitend antwoord geven van, hé, hey, dit is onze twee regels uitleg als iemand vraagt, naar nou, wat is het verschil tussen deze dingen, weet je wel? En dan hebben we het nog over simpel verschil van welke hardware. Kom je in, in dingen waar het al sowieso een wat modderiger gebied is, als welke apps zijn beschikbaar voor welk land en voor welk apparaat en la, dan wordt het al helemaal een hel. Ja, nou goed, ik, uh, ik blijf het een apart uh, gebeuren vinden. Um, nogmaals, jammer dat ik geen Windows 8-tablet hier heb liggen. Ik ga het er echt een 1000 euro voor uitgeven. Anders had ik het allemaal uh, fijn. Ja, dat hebben we vorige week natuurlijk al gezegd, maar jij noemde het net. Hè? We hebben een drukke maand met reviews. Er ja. zijn er een stuk of tien misschien wel uiteindelijk. Of een stuk of acht tot tien of zo in totaal. We hebben de Note 2, uh, de, de Sony, Argos, MediaPad, iPads. He, mini ook. Uh, wat hadden we nog meer gedaan? Uh, Jarvik. Jarvik. Kijk, ik bedoel, een drukke tabletmaand, zeg maar. Met twee OS'en die we al lang kennen. Android en iOS. Mm -hmm. de, het OS wat op de markt is gekomen vorige maand. Groot nieuws, 1,7 miljard aan, aan marketing uh, gebabbel. Hebben we ook wel eens over gepraat en over gepost. Hoeveel, of hoeveel Windows 8 tablets hebben we hier liggen? Nul. Oh. Hoeveel hebben we het in het wild tegengekomen, zeg maar niet in de Dixons? Nul. Hoeveel ben ik er in de stad tegengekomen van het weekend in Haarlem? Nul. Ik heb al een, een, een laptop gezien met dat ding, maar ik, had, ik, ik heb nog niet echt een tablet in de winkel zien zitten. Misschien omdat er elke keer maar drie geleverd worden of twee geleverd worden, dat die snel verkocht mm. worden. Ja, dan kan je ze uitverkocht noemen. Het gaat om dat die beschikbaarheid er nee, is. Precies. En er is dus geen exposure, zeg maar. Nou, ik zie ze hier uh. in de media, media world in Italië wel uh, volop liggen. hoor. De, de Samsung's, <laughs> de Smart PC, de, de Tab, nee die niet, uh, de Vivo-tab. Nee, jullie, jullie economie is nog slechter dan Nederland. Niet <laughs> dus. <laughs> dat ze verkocht worden, maar ze staan er wel. Nee, nee, precies, dat was ook maar een grapje. Maar oké, okay, nou ja, goed, maar in Nederland dus niet. Hè. We zien het ook in de comments op het op Magazine veel terug. Van waar kan ik die dingen kopen, zeg maar. Ja. Sterker nog, mensen, en dat is heel leuk... die helpen elkaar om, om ergens een plek te vinden om dat ding te kopen. Dat, is, dat, is, voor, is, ja. dat is leuk natuurlijk dat mensen elkaar dat gunnen... en ja. moeite doen voor elkaar. Voor Microsoft is het niet echt goed nieuws, zeg maar. Nou ja, vreemd. En, en dan lijken overigens ook uh, allemaal... of er verschijnen allemaal geruchten over dat uh, de Samsung... Uh, Heel veel moeite heeft met die ATIF-tab, die Windows RT-tab. dat het nog maar de vraag is of die ooit gaat komen. Want daar zit volgens mij een Qualcomm-processor in. Daar ging het allemaal fout mee. En alle kanten zijn een beetje anti-Windows rt geworden de laatste paar weken. Je hebt over Qualcomm. Ik heb ook gehoord dat Intel moeite heeft om de juiste chips te produceren. Dat daar ook problemen mee zitten voor de Windows 8 hybriden zeg maar. Allemaal moeite. Het gaat niet van een Leidakje. Nee, ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen van Windows 8 is echt super aan het falen. Ja, sowieso, ja. Maar het is een prima tijd om te zeggen van het is echt geen succes. Geen weglopend nee, succes. precies. Op het gebied van tablets. Op de PC's is er geen stand van. Tenminste, daar kijk ik niet dagelijks naar. Na, uh... mm, hou ik ook in de gaten. Ook daar hè, is, is geen enkele aanleiding om te zeggen dat dit een weglopend succes is. Oké. Okay. Nou, jammer. Uh, we gaan het zien. We houden het in de gaten. Voor de rest... Uh, wat hebben we nog? Uh, we hadden een aantal uh, tiplijstjes gemaakt, uh, of tenminste die heb ik geschreven de afgelopen uh, anderhalf weken of twee weken. Zullen uh, dus we niet uh, heel lang uh, doorheen gaan, maar uh, ja, we kunnen even kort de, de beste tablets voor, voor het lezen van boeken. Ik denk dat wij allebei het wel over eens zijn dat je, uh, Android, of, als je voor Android gaat uh, de Nexus 7 een van de betere is, en als je voor iOS gaat gewoon de Apple iPad Mini de uh, best is. Uh, dat zijn de twee betere tablets als je, als je langdurig leest, uh, comfortabel wilt lezen en niet te veel wilt betalen, toch? Mm -hmm. <laughs> nee, precies. Oké. Okay. Uh, wat... Kijk, als je al gekozen hebt voor Android, dan moet je voor de Nexus 7 gaan, lijkt mij. En als je al gekozen hebt voor iOS, dan moet je gaan voor de uh, iPad mini, ja, als e-reader tablet. Mm -hmm. zeg maar. uh, en sowieso, hè, dan heb je nog eigenlijk een derde stap... heb je al gekozen voor een tablet in plaats van een e-reader met een e-ink scherm. Goed, Precies, dat is dan ja. een andere discussie, maar hè, oh wel. En als je nog twijfelt tussen de Nexus en de iPad Mini... dus dat je nog niet de iOS-Android score hebt gedaan uh, voor jezelf... Dan, uh, dan heb je iets om over na te denken. Als je echt heel veel leest, zou ik eerder zeggen van... Uh, hou er rekening mee dat 4.3 gewoon geschikter is voor tekst... en ja. net zoals dat 16.9 of 16.10 geschikter is voor video... Uh, maar er zit ook een prijsverschil in waar je overheen moet kunnen stappen. Ja. Dus, uh, who knows? Oké. Okay. De uh, uh, beste tablets voor het uh, spelen van games. En dan de wat grafisch intensievere games. Dan hebben we het over een uh, Dead Trigger. Uh, wat hebben we er meer van dat soort of spelletjes? Nou uh, ja, well, yeah, race spelletjes, shooters, dat soort dingen. Of FIFA 2013. Precies. Heb jij gisteren aangezeten gehoord? Uh, nou ja, dat, dat soort spellen die, die, die verlangen wel een redelijke snelle processor. Een wat hogere resolutie. Uh, een goede grafische processor. Uh, werkgeheugen is belangrijk. Uh, dat soort dingen. En natuurlijk het ecosysteem. Niet heel onbelangrijk met een groot aantal apps dat aangeboden wordt. Uh, nou goed, iPad staat daar, staat daar sowieso in bovenaan. Uh, met als belangrijkste reden uh, krachtige processor. Uh, hoge resolutie display dat ook nog eens door app applicaties uh, ondersteund wordt in de zin van dat je ook echt gebruik maakt van je hoge resolutie en het hele grote app aanbod in, uh, in de app store dat maakt toch de ipad op dit moment wel het beste gaming apparaat uh, als je een tablet zoekt waar je heel goed uh, games mee kunt spelen mm -hmm. uh, daaronder en goed, dan krijg je ook android tablets zoals de Pad infinity en de toshiba at300 allebei hun nadelen en hun voordelen maar uh, jij hebt ze allebei getest. En voor het spelen van games zijn ze allebei redelijk goed. Uh, vooral door de Tegra 3 processor met uh, de, uh, ap de applicaties, de games die NVIDIA samen met ontwikkelaars geoptimaliseerd voor die processor. Waardoor je extra schaduweffecten, details en dergelijke hebt. Mm -hmm. um, en voor de rest, de Nexus 7 stond er ook nog in en de iPad mini. Maar goed, die hebben we net besproken. Dat is wel een beetje het belangrijkste. Ik uh, probeer deze en vorige week nog wat andere lijstjes te maken. Om even door te gaan, uh, wat hebben we nog meer? Een beta, uh, een beta uh, dingetje, want we hebben uh, gisteren een oproepje geplaatst op de website van mensen die ons willen helpen met het testen van een nieuwe functie binnen de website. Uh, lees het even terug, staat op de voorpagina. Uh, we, zijn, we zijn natuurlijk hard aan het werk, volgende week bestaan we twee jaar alweer. Dat vieren we uitbundig met een aantal mooie acties, dus hou de website daarvoor in de gaten. Maar we zijn achter de schermen ook bezig met het ontwikkelen van een aantal zaken. Vooral jij ook uh, deze keer. Want daar hebben we heel vorige, vorige week volgens mij de dag en nacht aan gezeten. Uh, en daar gaat iets moois uitkomen. Maar dat moet wel goed getest worden voordat we het openzetten voor iedereen natuurlijk. Ja, het voordeel is dat we dat, uh, uh, We hebben het over gehad, hè? van wat moeten we nou doen? Zullen we dat meteen dan maar gewoon een soort half online zetten? En dat we het allemaal kunnen gaan proberen? Of moeten we wat mensen uitnodigen? Mm -hmm. En uh, gisteren, tien minuten nadat we de mensen hadden uitgenodigd... of hè, de eerste mensen hadden uitgenodigd... kwam er al iemand met een soort bugje of uh, whatever. Uh, iets wat daarbij mis was, zeg maar. Dat ik heel blij was dat we het eerst gesloten hebben gedaan. Ja. Uh, dus dat zullen we de komende tijd nog doorzetten. Het is een soort half gesloten. Dus uh, ben je Hamburg, ben je uh, in staat om de post te vinden op, t, uh, op de voorpagina van Tablets Magazine. Heb je andere geinige trucjes om allerlei dingen te onderzoeken, whatever. Dan kan je het misschien wel vinden en dan ben je ook meer dan welkom. Het is nog niet de bedoeling dat iedereen het zomaar erin kan. Want nogmaals, we zijn nog... Hè, uh, uh, het aan het verbeteren, aan het kijken van wat is, wat is belangrijk, wat, uh, hoe kunnen we zorgen dat het ook niet uh, te veel invloed gaat hebben op, op, op andere onderdelen van de site. Hè? We willen bijvoorbeeld niet dat die langzaam wordt, de voorpagina of wat dan ja. ook. Dus dat soort dingen zijn we nu aan het kijken en uh, je bent meer dan welkom om ons te komen helpen. Sterker nog, dat wordt enorm op prijs gesteld en uh, ja, uh, laat zien dat je... Uh, ...daar belang bij hebt door eventjes de moeite te nemen om de poster op te zoeken. En dan, ben je, dan krijg je van ons een e-mailtje als je daar een reactie op achterlaat. Ja, cool. En uh, hopelijk uh, binnen nu en uh, twee weken moet het toch wel... Uh, moeten ja, we ik, ik weet niet. Uh, we zullen zien. We moeten kijken. Uh, ik, ik zou er nog niet per se een, een datum of zo aan durven uh, hangen op dit moment, maar... Uh, uh, we zijn ermee bezig. En uh, als je zegt van... oh, twee weken kan niet wachten... nogmaals, zoek die post op en je bent welkom. Precies. Dus, uh, uh, dus de mensen die echt willen, zeg maar... die zijn al helemaal welkom. Nou. Oké, okay, cool. Ik heb nog een kleine update. Uh, ik zie net een berichtje voorbij komen dat Microsoft heeft aangegeven... tot wanneer de Surface RT-tablet ondersteund gaat worden. In de zin van een update. Ik heb Android-fabrikanten tegenwoordig van... het is maar afwachten of je een volgende update krijgt. We beloven 18 maanden en daarna hebben we gewoon scheid aan de belofte. Nou, zelfs. Is, uh, bah, ah, ja. Precies, ja, precies. Daar hebben ze nou scheid aan. Uh, Microsoft doet het anders. Uh, die laat nou weten... Uh, tot uh, april 2017 updates uit te rollen voor de RT service. RT, nou, ah, vind ik het ah, niet slecht. Ja. Dat is toch vier? Vleek? jaar? Nee, dat is echt belachelijk lang. Zelfs ja. dat is echt zie je wel. Ik kan het positieve uh, uh, dingen zeggen over de service. Ja, uh, wauw. Kijk, uh, het positiefste wat je daaruit kan halen is natuurlijk leuk dat ze die update doen, maar kennelijk hebben ze dus zoveel vertrouwen in die hardware dat die over vier jaar nog relevant is. Ja. En... Uh, Hoewel je daar je eigen vraagtekens bij kan zetten natuurlijk. Uh, is dat een goed signaal dat ze zoveel vertrouwen daarin hebben? Ja. Oké, okay, cool. Uh, Android belooft 18 maanden, Apple belooft twee generaties. Dus uh, Microsoft is op dit moment daar de koploper in die beloftes. Ja, we'll see. Cool, dat was het meer. Oké, okay, okay, goed. Uh, nogmaals... Uh, uh, Laat je reacties achter op Tablets Magazine als je wil meehelpen. Laat reactie achter op Tablets Magazine als je op deze podcast wil reageren. Er is een post met een roze plaatje, dus daar kan je het ook in vinden. Zeg maar. uh, we zullen daar ook een linkje naar zetten naar dat artikel om uh, die uitnodiging te, te vragen. Uh, volg Martijn op Tablets Magazine Twitter, dus Twitter slash Tablets Magazine, zoiets. Mm -hmm. yeah? En uh, ik ben Sam Rijver, volg mij op Twitter Sam Rijver. En is het. Oké, tot volgende week. Hasta la... Ah. De pasta la. Pista. Ah, je dacht pasta daar niet zoveel. Pasta